Dit is Oral Negens met het NOS-journaal. De gevluchte president Hadi van Jemen heeft Saoedi-Arabië en de coalitiepartners bedankt voor de steun in de afgelopen tijd. Zijn verklaring werd uitgezonden op de jemenitische televisie... en kwam kort na de bekendmaking dat Saoedi-Arabië na een maand stopt met bombardementen in Jemen. Volgens Riyadh zijn de militaire doelen van de campagne bereikt. In het zuidwesten van Japan mogen van de rechter weer twee kernreactoren worden opgestart. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de heropening van Sendai 1 en 2 uit angst voor hun veiligheid. Maar de rechtbank veegde hun bezwaren van tafel. Alle 48 kernreactoren in Japan worden al vier jaar niet gebruikt. Ze werden stilgelegd na de ramp in Fukushima. De boetes die de Voedsel- en Warenautoriteit op kan leggen voor gesjoemel met voedsel gaan fors omhoog. Nu is de maximale boete 4500 euro. Dat wordt 810.000 euro. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging, voorgesteld door de PvdA. Kamerlid Dikkers vindt het belachelijk dat de straffen voor bewust rommelen met voedsel zo laag zijn. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten dat ze vandaag rekening moeten houden met hinder op de snelwegen door politieacties. Actievoerende politiemensen gaan weer langzaamaan acties houden. Die beginnen vanochtend om 7 uur in Groningen en Enschede. In de loop van de dag rijden de actievoerders met maximaal 60 km per uur naar het zuiden. Irene Wüst schaatst komende drie seizoenen voor Team 4 Gold, een nieuwe ploeg die rond haar wordt opgebouwd. Rutger Thijssen wordt de coach en haar oude coach Gerard Kemkes wordt adviseur, zegt Wust in de Telegraaf. Afgelopen seizoen reed Wust voor de ploeg van Marianne Timmer en Gianni Romme, maar daar misten ze onder meer mannelijke trainingspartners. Het weer eerst bewolkt, later vandaag ook af en toe zon, daarbij wordt het 10 of 11 graden op de Wadden en 16 graden in het Zuidoosten.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 Zon, c'est du son.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 Ha <laughs> ha Zwijgt dan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 I'm I'm in.